Kees Groot met het NOS-journaal. In Suriname, dat gebeurde na dagenlang vergaderen. Uiteindelijk stemden 28 afgevaardigden voor en 12 tegen. Met de wet kunnen de verdachten van de decembermoorden, onder wie president Bouterse amnestie krijgen. De wet geldt niet voor de daders van de slagpartij in Moïwana in 1986. Daarbij kwamen ongeveer 50 mensen om.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 Het weer, vandaag wisselen zon en wolken elkaar af, er waait een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. Het wordt 7 tot 11 graden. Dit was het NOS. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan files van 3 kilometer en langer op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Voor Afrit Bunschoten 4 kilometer, voor Diemen 3 kilometer. De A2 van de Bos naar Utrecht, voor Knopert Oude Rijn 3. A9, Alkmaar richting Amstelveen, voor knooppunt Raasdorp 6. Op de ring van Amsterdam de A10 Noord, voor Diemen 3 kilometer richting Den Haag. De A12 Den Haag-Utrecht voor Reewijk 3 en voor Nieuwebrug ook 3 kilometer. Op de A12 van Arnhem naar Utrecht tussen Venendaal en Maarsbergen 7. A13 Den Haag richting Rotterdam voor Delft 4 kilometer. A16 Breda Rotterdam voor te brechtseplein 3. A20 hoek van Holland richting Gouda voor te brechtseplein 4 kilometer. Op de A27 Gorkem richting Utrecht voor te lunetten 8. En op de A28 Zolle Utrecht voor Leusten 4 kilometer.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 Het is zaterdag 31 maart, zo rond de klok van 10. Hoogste tijd voor. Goedemorgen, Zandvoort. Zoals altijd eigenlijk. Luisteraars, hartelijk welkom. Fijn dat u weer op ons heeft afgestemd. Uh, we zullen ons best doen om nu ook een heel leuk programma daarvoor terug te geven. En zo te zien aan de onderwerpen lukt dat. In ieder geval kunt u een kopje koffie krijgen bij Tom Hendricks, onze gulle gastheer. Kom eens kijken naar ons, en uh, Tom. Uh, heeft een bemoedigend woord voor u. en een heerlijk kopje koffie of thee. Ja, Tom, ook thee. En water. De redactie voor dit programma was weer in handen van Yvonne Roosendaal en Ellen Jansen. Techniek en regie Pascal van de Beek. Naast mij zit Henny van der Leden. Goedemorgen, Henny. Goedemorgen, Tom. Goedemorgen, Zandvoort. En goedemorgen, Zandvoort, ja. Ik had het net over het programma. Ja. Uh, wat gaan we doen, Henny? Nou, we beginnen met uh, Albert-Jan Vos en hij gaat iets, iets vertellen over ja. de Matthijs <lacht> Passion die uh, live wordt uitgezonden door CFM. Ja, en, uh, en ook al binnen zijn twee mensen die gaan uh, vertellen over de paddentrek. Ik heb hier in ieder geval een naam staan, Niels van Estrik, maar ze waren met z'n tweeën, dus we gaan we straks horen. Of uh, de tweede persoon daar ook nog wat over gaat vertellen. Ja, en daarna komt uh, er een kinderarts aan het uh, oren en die gaat iets vertellen over een alcoholspreekuur voor jongeren en hun ouders. Een spannend onderwerp, denk ja, ik wel. Ja. ja, heel erg actueel hè? Ja. Ja. Ja. ja. Daarna gaan we naar het nieuws met uh, boodschappen van onze sponsors. En... Uh, dan is het tijd voor uh, eigenlijk het politieke onderwerp, in dit geval is het Gijs de Rode van het CDA, die een uh, initiatiefvoorstel heeft ingediend, het CDA, over het gebruik van de blauwe tram, oftewel uh, het gedeelte in het uh, Louis-David's carré wat bestemd is voor, voor gemeenschapshuisachtige activiteiten. En daarna horen we iets uh, over het plan van Eneco, um, die windmolens wil gaan bouwen, zichtbaar voor de kust van Zandvoort. Daarvoor komt Erwin van de Slik en Roland Weijers iets over vertellen over hoe het er nu mee staat. Daar gaan we hele leuke vragen over stellen. Dat gaan wij zeker doen. <laughs> en we hebben allebei een iets verschillende mening daarover. En dan wordt het Is nog leuker. <laughs> ja, ja, dat heb ik vorige keer gemerkt. Oké. Okay. Goed. Na de, de in de windmolenverhaal dan krijgen we uh, uh, Rosita de Vries die over uh, een zeer uh, serieus uh, onderwerp het uh, Parkinson Café in Harlem gaat vertellen. Uh, ik heb daar wel wat vragen over. Ja, en dan sluiten we af met de evenementen voor de komende week. Ja, de evenementen. Uh, we gaan even naar de muziek toe, uh, we gaan met Albert Jan praten, dat is ZFM, dat is Mr. ZFM, past hem om uh, en dan uh, Albert Jan toe uh, alleen maar een plaatje te draaien over de radio. Hilsversum 3 En gevlogen in de straat Had de slaversjongen nog een opera, paraal, De metselaar kon zingend op de stijgen staan. De bellboe leegde fluiten zijn melk een beetje aan. Heel drie bestond nog weer, Maar ieder zijn eigen stem. Op welke stijger ik kon... met Hilversum 3. Ja, en uh, bij ons aan tafel zit inmiddels uh, Albert-Jan de Vos, de programmaleider van CFM. Welkom Albert-Jan. Goedemorgen. Goedemorgen, Goedemorgen Albert-Jan. Ja. We hebben volgens mij een uh, heel leuk uh, onderdeel waar we nu over gaan hebben, namelijk uh, dat CFM de Matthäus Passion live gaat uitzenden. Ja. Kun je daar iets over vertellen? Nou, het, is al een, een, het was sowieso al een lang gekoesterde wens van mij om uh, dat weer in ere te herstellen ook van veel luisteraars, uh, want heel in het verleden hebben ze het ook wel eens gedaan, heel vroeger. En ik kreeg toch links en rechts altijd re reacties van, "Kunnen jullie dat niet weer in ere herstellen? Nou, dat was natuurlijk koren op de molen voor mij. Ja. Ik denk van, ja, daar wil ik wat mee gaan doen. Dus vandaar dat we aanstaande vrijdag uh, de Matthäus integraal gaan uitzenden, want ik hoef het u niet uit te leggen, want als je in, in het stuk zit, ja. dan moet je geen nieuws ertussen door krijgen, dan moet je heerlijk met die muziek Doorgaan, dus we geen nieuws ertussen door. En op een gegeven moment had ik, kreeg ik dit uh, in mijn kop, uh, dat, ik vind ook dat dat erbij hoort. En toen heb ik Henny van Petergum, collega van ons benaderd. Ik zeg Hennie, de Matthäuspersoon aan zich is voor de liefhebber en de kenners, daar hoef je verder niks meer over uit te leggen. Maar er zijn toch al een heleboel mensen die het verhaal achter de Matthäus eigenlijk niet goed kennen. Dus toen heb ik aan Henny gevraagd, wil jij aanstaande vrijdag van 11 tot 12 een inleiding houden over de Matthäus? Oh wat een goed idee, want ik kan me herinneren van mijzelf dat ik het vroeger... ...een hele lange zit vond. Niet veel meer. Maar naarmate ik dus wat achtergrondinformatie kreeg... ...dat ik het elk, elk jaar uh, fascinerender vond. Dus ik denk dat dit heel goed is. Klopt. En ze heeft het uh, programma... ...ik moet zeggen, alle lof aan uh, Henny van Petergem en haar man... ...die het uh, dan op een, in een bestand hebben verwerkt... Of, uh, op, op, ...hebben gezet en het doorgestuurd hebben naar onze technische jongens... ...en die hebben het dus ingepland aanstaande vrijdag van 11 tot 12. Wat betekent dat nou? Ze gaat het hele verhaal... Uh, toelichten met muziekstukken uit de Matthäus. En ik hoop dat ik aan het eind van uh, dit interview vast een voorproefje kan gaan geven. Dat hopen wij ook. En dan uh, is het dus uh, 6, 6 april van 11 tot 12 de inleiding met stukjes muziek uit de Matthäus persoon en dan om 11 uur tot 3 uur achter elkaar door een één stuk de Matthäus. Want ik weet dat er zijn een heleboel liefhebbers die zitten of met het tekstboek in hun handen en zelfs ook met, met de, partituur. de partituur. Juist. Ja. En dan als je die inleiding hebt gehad dan heb je Wederom, een, of voor, wel voor liefhebbers, een, een opfriscursus. Even weer van, nou, hoe zat dat ook alweer? Wat gebeurde er op dat gebied, Op in dat stuk, op dat moment? Dat heeft ze echt perfect verwoord ja. albert -John, ja, je zei dat we gaan een stukje draaien ik wou eigenlijk een beetje midden in ons sprek doen, want ik heb daarna aan het einde nog een paar maar meer technische vragen, ja. uh, kun je in, in, in een paar zinnen vertellen waar de matthäus passie over gaat jawel uh, de het is een heel lang ja, verhaal, ik weet, ik weet het ik maar... kan het beter even, ja, ja. even voorlezen anders ga ik weer dan wijk ik weer af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 volgens Matthäus. Dat is ja. even de formele benadering. Maar iedere luisteraar, en dat is ook in de afgelopen jaren, ging ik regelmatig met mijn schoonmoeder naar de Matthäus, is dat je het ook voor jezelf een bepaalde invulling geeft. Ik bedoel, het, is, het is het verhaal van Jezus, maar je kan daar een hele eigen interpretatie aangeven, als je, daar, als je dat zou willen. Nou is het zo dat in totaal stuk de verschillende fasen in de Leidensweg... Tot uitdrukking komen in de muziek. Is ja. dat zijn dat de dingen die hen gaat toelichten? Ja. gaat uitleggen? Ja. Ze begint. Uh, ja, ik, ik weet niet of ik het. Ik ben niet helemaal bijbelvast, maar bijvoorbeeld het openingskoor. Komt hier tuchter, helpt helft meer, helpt meer klagen. Dat is een situatie dat uh, Jezus aan zijn weg begint. Ja. In de hoofd van Get nee. Kijk, ik ben blij dat u erbij hey. bent. En uh, je hebt twee partijen. En die, de ene zegt, van hij gaat langs die weg. En de ander zegt, hij gaat langs die weg. En dat wordt dus vertolkt door twee, door, door, door twee koren. En die ja. twee koren, die gaan als het ware met elkaar in discussie van waar gaat hij langs en hoe zal die reis gaan. Ik vertel het misschien wat ja. vrij na de Matthäus, maar dat is... Maar het daar wordt komt om, het op neer. Ja, ja. daar komt ja. het op neer. Ja. En daar geeft dus henny al die toelichting op, al die stukjes... Van oh. die leidensweg van Jezus. Dus ik nou was dus... echt van onder de indruk zoals ze dat gedaan ja. had. Dus de aanrader om te gaan luisteren. Absoluut. Aanstaande dat is... vrijdag, vrijdag om. 11 uur. Elf uur. De inleiding met stukjes uit de Matthäus. Verzorgd door ja. Henning van Peter en en dan om 11 uur, drie uur lang door Matthäus. Ja, en ik denk dat je met de inleiding ook uh, daarna de drie uur vol vreugde zit te luisteren. Maar vooral met die inleiding. Ja, ik ben, ben haar zeer erkendelijk dat ze dit heeft gedaan. Want er zit een hele hoop werk en research ja. achter, zit daarachter. Maar ze heeft er in mijn optiek, ik heb het nog niet helemaal kunnen luisteren. Maar heeft ze er iets schitterends van gemaakt. Echt een juweeltje. Gaat dit weer een uh, traditie ja, worden? Ja, als het aan mij ligt. mooi. Als, als we als wel als programmaleider willen houden, dan uh, komt hij elk jaar weer terug. Het hoort erbij, het hoort het ook een deel van je opvoeding, het hoort erbij, maar zo kijk ik er tegenaan. Jij had een stukje uitgekozen, we vallen waarschijnlijk er midden in, maar dat geeft helemaal niet. Het is de inleiding die Henny geeft ten aanzien van het openingskoor en wat er dan gaat gebeuren. Ik ga een inleiding geven en een toelichting geven op de Matthäus van Johan Sebastian Bach.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 Die vier zijn respectievelijk het evangelie volgens Matthäus, het evangelie volgens Marcus, het evangelie volgens Lucas en tot slot het evangelie... Ja. Tot zover uh, wat je kunt verwachten vrijdag. Uh, ik denk dat het een geweldig initiatief is in ieder geval. Ja, dan komt natuurlijk de vraag uh, live, hè? heb je ja, het vol trots aangekondigd? live in die zin. Uh, waar, waar vandaan? Wie? Uh, nou, dit is een, uh, het is een... Uh, het, het, het wordt in het Duits gezongen, het wordt ook in het Duits, maar het is in dit geval uh, is het de Choir of Kings College uit Cambridge ja. Die uh, ik, vind, ik vind het zelf een hele mooie uitvoering ja. ik heb hem ook op LP maar dan uit Naarden maar ik wil het risico niet lopen dat er een, een kras in zit want dan ben je uit je verhaal Ja, dus, absoluut. dus vandaar dat ik voor een dvd optie heb gekozen maar waar, uh, waar wordt die uitgevoerd? Die wordt, uit, die wordt ook uitgevoerd in Cambridge. Ja, oh, in Cambridge ja, zelf. Even kijken, moeten moet er ergens. Dus hebben we staan in welke kerk. Nou, dan kan ik ze even zo gauw nee, weer niet uh, vinden. Even maar. de techniek. Uh, ja. Hebben we een, een lijntje, hebben we een uitzending? Daar? Nee, gewoon zich op naar uit studio. En uh, kijk, het programma van, van uh, Henny is al opgenomen. Ja. Dus dat is een kwestie van uh, in de computer zetten. En dan om 11 uur dan, dan zet ik de Matthäus op. Ja. En dan kan ik nog even wat aan de... De helderheid van, uh, van het oh, okay. een en ander doen. En dan om 11 uur gaan we, gaan we gewoon los. Oh, okay. De tot 3 uur. En daarna is het top 40. En <laughs> Dus gewoon oh, voor, voor de liefhebbers okay. van de Matthäus zeg ja. ik gewoon. als die afgelopen is. doe jezelf een plezier en doe de radio lekker uit. Laat iedereen geniet wat na. dus En geniet Ja. <laughs> Klopt. Oké. Okay. Ik denk dat we het wel allemaal uh, zo'n beetje gehad hebben. Be, en, bedankt voor jullie tijd. Nou, jij ja, ja, heel erg bedankt voor je aankondiging en ja. toelichting. Ik, en, ik zou zeggen, vertel het en, door aan diegenen die het nog niet weten. Ja. En, want, uh, ja, de liefhebbers ja. die die, uh, die dit, wel. Dit, dit, dit komt op text TV. Staat, staat al op Text ja, TV. digitale tv, aankondiging kanaal 40. Al. Kanaal 40. Kijk eventjes. Ja, staat als er je op, het op niet meer gemeld. weet. Oké. Okay. Albert Jan, heel erg bedankt. Graag gedaan. Oké, okay. goed. We gaan straks door met Niels en met Marleen over de jaarlijkse paddentrek. Maar we gaan eerst even luisteren naar Guus Meeuwers. Het is een nacht...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 Dat was Guus Meeuwers. Het is een nacht. Tegenover me zitten Niels van Estrik en Marleen Baltus. Baltus. Werken jullie ook s'nachts met de padden? Nou, dat hebben we in het begin wel gedaan. Om eens te kijken hoe verloopt de paddentrek. Ja. Het gaat over de paddentrek tussen Koningshof en, en Elswoud. Daar nou, zetten we met een uh, grote ploeg vrijwilligers uh, s'morgens ja. uh, padden over die dan in de emmers zijn gelopen, die s'nachts uh, tegen een scherm aanlopen en dan naar links of rechts lopen, niet verder kunnen en dan in de emmer lopen en s'morgens lopen we de emmers na. Maar uh, in voorgaande jaren, praat ik een, over een jaar of twintig geleden, zijn we eens wezen kijken van hé, hey, er worden heel veel padden overreden op de Duimlustweg. Ja. En we uh, dachten van nou, daar moeten we toch wat aan doen. Um, in de jaren 70 had het Wereld Natuurfonds overigens daar al eens buizen in de grond gelegd om te zorgen dat die padden heel huids over zouden steken. En het bleek eigenlijk dat die buizen niet zo goed werkten. Um, padden werden niet goed naar de ingangen van die, die buizen geleid. En we dachten van nou daar moeten we wat aan doen. Dus nu zijn we met een ploeg vrijwilligers uh, aan de slag gegaan. Een raster gezet, verbeterd. En uh, smorgens lopen wij dat raster langs. En uh, we zetten de padden over die uh, s'nachts dan uh, in de emmer zijn gelopen. Is het van uh, beide kanten? Of zeg je nee het is van de ene kant uh, altijd naar de andere kant dat we ze moeten helpen? Of is het ook ja, nee, padden die van de andere kant weer... Ja, nee, nee, dus. De, de, de padden overwinteren uh, in de droge duinen, in de duinvoet. Ja. Uh, en, uh, met name het vroege voorjaar, dat begint eigenlijk al eind februari. Uh, begin maart hangt een beetje van de winter af. Dan trekken ze vanaf uh, Koningshof naar Elswoud. En dat, die trek is massaal. Dat is echt in een piek. We hebben wel meegemaakt dat die binnen een paar dagen uh, zo'n 2000 padden wow. overtrokken. Van de duinen naar, naar de vijvers ja. bij Elswoud. Ja. En de trek terug, zeg maar, die vindt veel meer gespreid plaats. Tussen voorjaar, zomer en ook in het najaar hebben we wel beesten gezien. Maar doordat het meer gespreid is, uh, lopen ze ook minder risico om overheen te worden. Dus met de terugtrek, dat laten we aan ze zelf over. Met okay. de eentrek helpen we ze een handje. Ja. En jullie zijn, uh, hoorde ik net, uh, net terug, van het helpen oversteken vanmorgen. Goed. Vertel eens, hoeveel uh, heb je er helpen oversteken? Vanochtend hadden we vier kikkers en twee padden. Eigenlijk anderhalf, want er was één heel kleintje bij. Ah, wat lief. <laughs> ja. Is dat veel? Is, is dat, wat, wat hebben jullie normaal s morgens aan aantallen? Nou, het verschilt een beetje per dag. Uh, maar de een van de eerste keren dat ik liep hadden we er 172. Zo. Dus dat zijn er wel een stuk meer. Uh -huh. Is dat een teken nu dat het wat minder is, dat het ook voorbij is, de trek zo'n beetje? Ja, De van een bepaalde trek. Het loopt dus gewoon af, dat merk je. Ja, ja. ja. ja het wordt een stuk minder. Dat wat ik al gezegd, eind februari starten we meestal ja. en dan begin april dan hebben we de, de grootste trek wel gehad. Ja, dan liggen ze in de vijvers in Elswoud en dan is het uh, bruiloft. Nee, dus ja, dan, ja. ja, dan is het een gekwaak van je welste. Ja. Wo wo daarvoor worden jullie niet uitgenodigd, begrijp ik. Helaas, we gaan wel eens kijken, ja. maar niet uitgenodigd. Vertel eens, hoeveel vrijwilligers hebben jullie? Uh, veel, las ik. Ja, laatste jaar is het gelukkig weer wat aangetrokken. Uh, we hebben nu ongeveer nou, 25 tot 30 vrijwilligers. Uh, we komen meestal rond eind februari begin maart in de woning van de boswachter te bekken bij elkaar. Die uh, is heel gastvrij, verleent ondersteuning, uh, de heer Luns. En uh, we maken een uh, keurige rooster uh, voor elke dag tot en met begin april wie wanneer overzet. En dat gaat uh, fantastisch eigenlijk en dat is niet altijd zo geweest, maar met name ook de laatste jaren, ook door de aandacht in de media, uh, ja, krijgen we eigenlijk voldoende vrijwilligers. Er is ook veel publiciteit en daar zijn we ook erg blij mee. Het is een heel bijzonder natuurverschijnsel en uh, ja, dat verdient ook echt aandacht en de meesten verdienen ook echt onze bescherming. Werken jullie binnen een organisatie? Of nou, zijn jullie een club? mensen die samen wat doet gewoon zonder nou direct georganiseerd te zijn. Nou het is eigenlijk dat laatste zo is het ook ontstaan uh, het is wel zo dat uh, bijvoorbeeld het RAVON, uh, Reptiele Amfibie, Vissenonderzoek Nederland meewerkt ja. ja. Natuurmonumenten werkt mee want daar is uh, Koningshof van uh, Stadsbosbeheer dat is, uh, van, uh, v, uh, ja, dat is Elswoud en verder ook uh, uh, Landschap Noord-Holland die voor ons ook publiciteit verzorgt ja. en ja de de vrijwilligers zijn ook euh, zeg maar loslopend dus niet direct ergens aangesloten ja. en dat moet ook kunnen vind ja. ik ja? jullie zoeken de samenwerking natuurlijk met de eigenaren van de grond waarop je werkt. Absoluut, ja. ja. Dus overal overigens zo. Hè, in de Duinstreek worden padden overgezet. Vanaf uh, Den Helder tot Den Haag. De beesten uh, ja, overwinteren in de duinen. En de vijvers liggen dan in het Veenweidegebied. En ten oosten daarvan. En die wegen lopen allemaal noord-zuid. Overal zijn overzetgroepen actief en overal zijn samenwerkingen met, met de terreineigenaren en dat gaat erg goed. Ja, als, je het, als je het geografisch beziet, dan hebben we de droge Duinstreek. Ja. En die gaat zo hier in deze buurt rond uh, Bennebroek, Heemsteden, uh, Overveen, over naar een, een weideachtig gebied en bos. Klopt. En dat is jullie werkterrein? Dat is het werkterrein. Ik wil niet zeggen dat bijvoorbeeld hier in Zandvoort er zitten ook padden ja. We hebben hier ook een, een actieve mevrouw die er met name voor zorgt dat de padden, dat is hier ook vooral een probleem, niet in, in straatkolken terechtkomen. Okay. Ja. Dus die is, is daar actief mee en heeft daar ook over goede contacten met de gemeente. Uh, en wat je hier ook nog bijzonderheid hebt, uh, dat zijn de rugstreeppadden. En dat is een uh, specifieke duinsoort. Die overigens, uh, daar is de trek minder een probleem. Maar die, uh, die soort die zit hier uh, met name ook in de poelen, in de omliggende duinen. Ja, ja, volgens mij we hier? hebben een paar meertjes hier uh, om Zandvoort heen. Ja. Dat zijn ook de plekken waar ze naartoe uh, trekken, ja. mag ik aan nemen? Ja, klopt. En Marleen die heeft ze daar ook wel waargenomen in, de, in die poelen. Ja. Ja, ja, ja, ja. Ja. ja, het zijn maar een paar meertjes. Veel water hebben we hier niet echt in de duinen, maar uh, ja, het viel mij op op de Zandvoortslaan. Maar misschien is ja. het iets heel anders in de bocht. waar straks een uh, een eco duct gaat ja. komen. Is tegen het gaas aan een ja. 20-30 centimeter hoge plastic rand gezet een heel stuk. En klopt. dat is volgens ja. mij voor die beroemde en zelfs is dat voor die pad ja, met klopt. die rugstreep klopt. En, en de salamanders, hè? Klopt. Ja. Nou, het is de bedoeling dat die natuurbrug daar komt. Ja. En uh, volgens mij start uh, de werkzaamheden in de loop van dit jaar. Uh, het is niet de bedoeling dat die padden uh, zich daar nu op dat bouwterrein gaan begeven. Want ja, uh, uit voorzorg is dan een scherm geplaatst. Zodat die dieren uh, niet direct het, bouwterrein, het toekomstige bouwterrein oplopen. Want ja, dan krijg je toch wat narigheid. Dan moet je die beesten laten zitten. Ja. Totdat ze uh, daar weer weggaan. Ja. En uh, ik kan beter voorkomen dat ze er nu dus uh, rond gaan lopen. Ja. Uh, zodat straks gewoon die natuurbrug gemaakt kan worden. Dus het is eigenlijk een voorzorgsmaatregel. Ja, uh, ja, en ik vroeg me ook al af, waarvoor is het daar? Want dat is daar best heel droog, hoogduin toppen, ja. Uh, ja, je kunt je voorstellen aan de overkant van de weg liggen wat kanalen nog van waternet ja. en dat daar misschien een trek zou plaatsvinden ja. nou, we hebben een paar, ja. paar weken geleden een mevrouw van de provincie gehad en die vertelde inderdaad over de bouw van dat ecoduct en ja. met name over uh, dat dit zou gaan gebeuren, die ja. groene schermpjes voor nou, padden, hele zeldzame salamanders al Goed. het kleine spul moet nu eigenlijk blijven waar die is. Klopt, ja. Nou, het is met name om straks ook uh, onge of e ongehinderd uh, toch uh, goed aan de, aan de slag te kunnen gaan met die natuurbrug. Ja. ja. ja. Marleen, jij noemde net uh, dat je vier kikkers <laughs> gevonden had, nou paddenkikkers. Ja. Vind je nog wel eens andere beesten erin? Uh, ik heb afgelopen jaar echt alleen kikkers en padden gevonden. Ja, ja Niels... Even, even. Ja, okay. hoe, groot, hoe groot? zijn de wat? Hoe noemen jullie ze? De de emmers? Ja. ja. Hoe uh, groot zijn die ongeveer? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, dat zijn uh, bouwemmers. Uh, of of huishoudemmers worden ook wel gebruikt. Uh, die zijn over lengte van een kilometer ingegraven uh, langs de, de Duin, langs de langs een raster. En dat gaat om een, een stuk of 30 op gezette tijden uh, geregelde, om de ja. meter ingegraven. Uh, verder zijn er nog, wat ik al noemde, uh, liggende buizen onder de weg. Uh, in de jaren ja, 70 met subsidie van het Wereld Natuurfonds uh, aangelegd. Ja, dus daar uh, hebben we een aantal jaar geleden van de ingangen van verbeterd, zodat die padden er toch uh, geleidelijk aan naartoe geleid worden en er toch doorheen lopen. Dus die functioneren ook. Uh, ja, de aantallen tellen we, alleen niet die door die buizen lopen. Dat is gewoon vrij verkeer. Maar degenen die in de emmers komen, dat houden we netjes van de, de stand bij. Ja. En er zijn jaren, begin jaren 2000, 2000 2001, uh, zetten we wel 10.000 uh, dieren over. Het laatste jaar is het oh, wat afgenomen. Veel, ja. Ja. ja, ja. Gaat het goed dus met de padden, vind je? Nou, het gaat redelijk goed. Ja. Een gewone pad is niet direct een heel bedreigde soort. Uh, het geldt in deze streek overigens ook voor de rugstreeppad. Gaat het ook redelijk mee? Alleen op Europees niveau is die, uh, gaat het wat minder met die soort. Vandaar dat wij ook als uh, ja, dat wij ook een, uh, voor ons ook een prioriteitssoort is, zeg ja. maar, in Europees ja. verband. En... Ja, mijn vraag net was naar andere dieren. Salamanders, komen jullie die tegen? Of, of zijn dat beesten die niet zo trekken rond hier? Nee, komen wij niet veel tegen. Bij andere trajecten eh, lopen die nog wel eens eh, door de tunnels of lopen, komen die in de emmers terecht. Ja. He, dus dat, dat kan ook gebeuren. Salamanders, groene kikkers. Ja. Uh, muizen komen er ook wel eens in. Maar nou, zorgen ervoor dat die via een stokje weer eruit kunnen klimmen. Ja, ja, die moet je niet pakken, want dan word je gebeten. Dan word je gebeten. ja. Dat heb ik een keer meegemaakt. Mijn, ja. mijn collega had nog een ervaring met een keverlarve die, die in de vinger ging. Oh ja? ja? Ja, vorige keer zat er een keverlarve in de emmer. En bij het zoeken naar padden greep die uh, keverlarve, die kniepte me. Ah ja? Dus dan ja, schrik je en dan schrik je hem van je af, maar verder niks erg. Het zal niet doen. echt vreselijk zijn. Heel scherp klemde nee. zich dan vast. Ja. ja. ja. Was hij groot? Nou, het viel wel mee. Anderop Drie centimeter. centimeter. Oh, okay. Nou ja, het is ook schrik hè voor ja. de ja. beest. Ik bedoel, ja, een soort stress. Wat ja. goede werk is bijna over. Inderdaad. Ja. Begrijp ik. Ja. ja. En volgend jaar weer. Volgend jaar beginnen we weer ja, fris kan. en fruitig, zeker. Ja. Ja. ja. Als als we wat meer informatie willen hebben of als er mensen zijn die dit nu horen, zich goh, dat vind ik zo leuk." Ja. Dat zou ik best volgend jaar ook aan mee willen doen. Ja, dat waar, kunnen die, waar kunnen die zich melden? Dat kan. Uh, goede informatie over uh, amfibie en padden. Ja. In het bijzonder staat op uh, www.padden.nu. Ja. En uh, als je zeg maar, in de balk uh, kijkt, uh, staat onze werkgroep uh, staat er ook vermeld met alle gegevens. Ja. En uh, goede informatie over amfibieën en reptielen in het algemeen staat op de site van het uh, RAVON Reptielen, Amfibieën, Vissenonderzoek Nederland. Oké. Okay. Mensen kunnen op die site hun informatie en zich uh, aanmelden eventueel. Nog okay, ja. heel ja. even ja, vragen over de, de WW. Ik heb hier staan padden nu zonder punt, maar het is padden.nu. Ja, padden.nu. Okay. En Ravon ra, ra, met een V van Victor.nl. Ja, ja, Klopt. He? Nou, nog veel Helemaal succes goed. met alle kikkers, padden en dergelijke. Goed bedankt. werk. Bedankt dat we in Duitsland nu mochten komen. Ja, graag gedaan. Goed, wij gaan uh, zometeen uh, praten over jeugd en alcohol. Eerst gaan we luisteren naar nou, Abba, das Jom Mellano. Ja, uh, weet je moeder wel dat je drinkt? Nou, <laughs> ah, ja. niet helemaal, maar past nee. er wel bij. Nou, wij passen dat gewoon aan. Ja, uh, tegenover ons zit uh, kinderarts uh, Anat ja, Oren. Klopt. Die uh, bezig is met dit uh, vreselijke maatschappelijke probleem: drinkgedrag Klopt. van jongeren. Ja. Uh, even aan dat, als geschiedenis: is dat iets van de laatste jaren? Nee, het is eigenlijk van alle tijd, denken wij. Of weten we eigenlijk. Maar het is wel iets wat eh, de laatste vijf, zes jaar heel duidelijk in een picture komt, omdat we de nadelige gevolgen van alcohol op het jonge brein ook echt bewezen hebben. He, dus eh, het bewijs is nu echt geleverd, terwijl dat eerder wel gedacht is, maar nooit eh, dusdanig. Maar er wordt niet... Het is niet zo dat er meer gedronken wordt, maar het is wel meer aan de oppervlakte. En het belang daarvan wordt nu wel duidelijk. Maar gezien. wat je tegenwoordig hoort, het. Um, het, het de gewoonte van het coma-zuipen, is dat naar nou mijn idee toch wel iets wat van de laatste jaren is? Of hoorde je dat vroeger ook? Nou, ik denk dat het vroeger ook was, alleen iets meer verborgen. Hè? Je had vroeger hè, op, de, op het platteland met name de zuipketen, dat is iets van, van heel lang geleden eigenlijk. Ja, dat is waar. En eh, dat is niet anders en waarschijnlijk is het in de grootsteden ook altijd zo geweest, alleen is het nooit zo, eh, is er niet heel veel aandacht aan geschonken. Dus nu ja. is eigenlijk het, eh, het, de vraag van. Uh, hoe kun je dit voorkomen? Wat, ja. wat, wat wordt hier aan gedaan? Ja. Ja, en ik las goed. vanmorgen inderdaad een persbericht. Over um, uh, Zaan, Zaanlands ziekenhuis. Met weer een maatregel. En uh, dat kon nog even onderzocht worden of dat kan. Of je foto's van ondergekotste uh, jongeren kunt tonen aan hun ouders. Mm -hmm. Of dat juridisch kan. Maar het artikeltje eindigde met. Zweden heeft dit probleem helemaal niet. Want de accijns op... Uh, alcohol is dermate hoog dat wij staan in de, bovenaan in de ja. ellende en zij onderaan. Ja. Zou dat een oplossing zijn? Het accijns verhogen in Nederland. Zo duur maken net als in Zweden. Ja. Dat nou ja, het, het probleem, denk ik, ligt in het feit eh, dat, dat het, wij in Nederland het heel normaal vinden om te drinken. En ook de percentage volwassenen wat drinkt in Nederland is vele malen hoger dan in allerlei andere eh, landen. Met name zeker de Europese landen. Daar staan we ook aan de top van alcohol intake überhaupt per volwassene. En dat is, denk ik... De grootste en de belangrijkste factor waarom de jongeren zo makkelijk en zoveel drinken. Omdat ze ze weten niet beter bijna. Die vanzelfsprekende acceptatie Juist. die onze maatschappij kent over alcohol, alcohol drinken. Ja. ja, en of je dat helpt, zeg maar om de accijns op te hogen, weet je. Ja, op den duur natuurlijk wel, maar dan zit je wel tegen de drooglegging problematiek Er is heel veel discussie over geweest in Amerika heeft het heel aanverrecht gewerkt in eh, Zweden ja, gaat, het, gaat het goed, maar in Noorwegen weer niet, en Finland ook niet, dus ja, daar zijn de boeken nog niet over gesloten. Over. Nee, je krijgt natuurlijk zelf stoken. ik ben vaak met uh, vakantie in Zweden geweest, en er wordt op het platteland erg zelf gestoken. Ja, ook van nog. Allerlei vruchten. En Juist, nou ja, dan ben je misschien nog verder van huis. Ja. Ik heb helemaal geen controle meer. Nee. nee. nee. nee. Maar wat zou dan een, een oplossing zijn? Waarschijnlijk heel veel mogelijkheden? Ja, is heel makkelijk, die oplossing is niet heel makkelijk te vinden, want als je de dus als het heel makkelijk voor de... Als het voor de hand lag, dan hadden we die oplossing natuurlijk al lang gevonden. En uiteindelijk, denk ik, ik probeer het een parallel te trekken met het roken. We wisten eh, jaren geleden, in jaren zeventig, was het heel normaal dat iedereen rookte. Er stonden sigaretjes op tafel, hè, doe gezellig. Voor sigaren, sigaretten. Inderdaad, de gewoon net als een uh, borrelhapje. Ja. Ja. Langzaam maar zeker kwam gewoon duidelijk eh, vanuit de medische wereld... Eh, de, de bijwerkingen, de complicaties en de gevaren die, die roken zeg maar, met zich meebrengt. En dan zie je dat er een kentering komt, ontstaat, zeg maar. En dat niet zozeer dat het niet mag, maar we, mensen die nu roken weten heel goed dat ze een bepaalde risico ja. lopen. En ik verwacht dat dat ook met alcohol gaat gebeuren. Dus als je maar, maar voldoende informatie levert en voldoende onder de aandacht brengt, dat er op den duur een kentering gaat komen in een beleving. En dan gaat het wel veranderen. Alleen dat is niet van de ene dag op de andere. Maar die... die um, uh... Ja, die wetenschap wat alcohol dus doet, die is natuurlijk ook iets van de laatste tijd. Hè? Gelukkig dat ze dat wat is ook meer zo. weten. Ja. Is er nog ja. een probleem met, um, ja, ik noem het maar even het puberbrein, want dat is ook iets van de laatste tijd. Ja, dat is de het De wetenschap zeker. dat pubers op een andere manier omgaan met uh, een directe bevrediging of het problemen daarna. Absoluut. Dat heeft ze natuurlijk zo. ook mee te maken. Alle, helemaal. Ja. ja. En dat is ook de reden dat ze zijn vatbaarder voor, voor het pakken zeg maar, van alcohol, om het zo maar te zeggen. De ja. verleid. Maar het effect van alcohol op dat brein is ook heftiger dan op een wat ontwikkeld, he, meer ontwikkeld brein. Ja. Dus ze zijn dubbel de uit om het zo moeten zeggen. Ja. Ja. En de benadering van pubers is ook iets waar we nog wel het eentje aan kunnen verbeteren. Want we benaderen pubers nog steeds vanuit volwassen benadering en dat gaat niet, nou ja, dat gaat neer van de tinkie toch niet goed genoeg. Dus daar, daar is nu met name op communicatiegebieden heel veel onderzoek naar. van Hoe moet je die, hè, die pubers benaderen op het niveau waarbij ze zelf begrijpen hè, waar ja. het om gaat. ja, ja. En, en het benaderen inderdaad van de ouders is natuurlijk ook heel erg belangrijk. Absoluut. Met name Voorlichting: heel veel mensen zijn gewoon echt zich niet bewust van eh, de schadelijke effecten van alcohol op de jongeren. Die, die, weet je, die, ze de, dat dat eerste weten, zijn zich niet bewust van de schade, maar ze zijn zich ook totaal, echt, nou ja, totaal, maar over het algemeen weten ouders heel slecht hoeveel hun kinderen drinken. Ja. Gaan we even terug naar uh, wat er zo gebeurt. Uh, in welke context werk jij? Kennen we ken gasthuis? Ja, begrijp ik? ik ben kinderarts in het Kennen we gasthuis. En uh, nu sinds uh, drie uh, jaar. Uh, en we hebben, nou ja, het was ons opgevallen dat ook wij belaagd worden, zeg maar, door uh, de coma-zuipers. Uh, die komen hebben, bij spoedeisende hulp ze binnen. Ze komen bij spoedeisende hulp binnen, gebracht um, door uh, ongeruste ouders, uh, vriendjes, die, uh, die denken, dit gaat niet goed. Of de politie, heel regelmatig, dan vinden ze iemand ergens in een park bewusteloos, eh, wel of niet in eigen kot eh, en eh, die brengen ze dan in uh, die kinderen, of jongeren, die, nou ja, we hebben, ik denk dat een derde van de kinderen zelfs op de medium care of de intensief care komt te belanden. Omdat die zo ver heen is, dat het gewoon op de gewone ja, dat is mijn vraag. Komen. Hoe ver heen zijn ze als ze binnenkomen? Nou, het niet. wisselt heel erg, maar... En niet ja. een beetje dronken, neem ik Nee, aan. een beetje dronken maar krijgen we we naar we huis gebracht? Ja, die hebben we niet. Die krijgen nee. we niet. Dus wij krijgen echt het topje van een ijsberg. Ik zeg altijd gechargeerd, ik weet die cijfers, weet ik niet. Maar ik denk van elke jongen die wij zien, huh? zijn er nog zeker 100 of 200 in de stad. ...die wij niet zien... Ja. ...of in een bed, die in een bed liggen... Hè? ...of uh, zelf naar huis zijn gerold... ...en uh, even overgeven... ...en dan weer in bed kruipen... ochtends met de te wakker worden... Ja. ...dus ja. wij hebben echt het topje zien wij... ...ja, jullie zien echt... Erg... ...ja, diegene die niet wakker zijn... ...die uh, echt bewusteloos liggen... ...waarvan de ouders echt niet vertrouwen... ...of die gewoon nooit daar zijn gekomen... ...ja, ja. Nou. wat gebeurt er dan? Ja, nee... Pas ...wat gebeurt er dan? Komt er zo iemand binnen... Wat, hoe, ...die gaat een bepaalde routine in? Nou, wat we sowieso in eerste instantie doen... ...want wij zijn dokters... Dus dat we zorgen dat, eh, eh, dat het medisch verantwoord is. Hè. Dus eh, jongeren die onder, onderkoeld binnenkomen, die worden opgewarmd hè, met eh, eh, warme dekens, soms met, zelfs met warme vloeistoffen. Dat als kinderen echt enorm onderkoeld binnenkomen, dan ja. is het echt een opname, een indicatie om opgenomen te worden op een intensive care afdeling. Eh, ze komen vaak met lage bloeddruk binnen, ze, ze kunnen vaak eh, lage, bloeddruk hebben, eh, sorry, lage bloedsuiker hebben. Dus dat zijn allemaal medische acties die je ja. moet opnemen ondernemen. Ja, dat is binnen de eerste uren heb je dat negen van de tientje keer dan gestabiliseerd. En dan ochtends... Ontwaken ze en hebben ze 9 van de 10 keer geen kater meer. omdat ze van ons zoveel vocht hebben gehad. Hè? dat dat niet dat, dat weg hebt. Dat is dan weer een soort van jammer, maar het is niet anders. Ja. Eh, dan hebben een beetje straf moeten ze lachen. Eigenlijk wel, maar ja, dat kan niet. want als je daaraan dood gaat, hebben we natuurlijk een probleem. dus ja. Ja. Ja. Eh, Dan hebben we ze heel, spreken we ze kort aan van wat ze hier doen. 9 van de 10 hebben ze geen idee hoe ze hier beland zijn. Hè, bij ons beland zijn. Maar goed, een lang gesprek op dat moment heeft geen enkele zin. want dat gaat er helemaal niet in. En dan laten we ze terugkomen op onze alcohol. Poly. Dat is een nieuw initiatief sinds januari. Dat we een combinatiepolie... Uh, nog even een stapje oh, terug. Uh, laat je ze zo gaan? Of, of haal je ouders erbij? Nee, bij, we laten sowieso... Op de eerste hulp laat, halen we de ouders erbij. Ja, ja. Dus op de eerste hulp zorgen we dat die ouders erbij komen. En soms zijn ze er zelf. En soms is het makkelijk te halen. Maar het gebeurt ook nog wel eens dat we de politie moeten besturen. Om de ouders te halen. Echt wij? Ja. En we, het is, het is, we hebben zeker twee, drie jongeren gehad waarvan de ouders dronken in bed lagen. Ja, dat werkt dus dat, dat be ja. Ja, dan begrijp je de context een beetje ja. beter. Ja. Ja. Ja. Maar ik neem aan dat ouders heel erg schrikken als ze hun kind als ja. ze dan komen. Meesteren. Heeft dat zin? ze Op dat moment confronteren ja. met kijkers hoe je kind er niet is? Nou ja, het leeft? is verantwoordelijkheid vind ik. Ja. Uiteindelijk, uh, ik het zijn allemaal minderjarigen. Hè? Uh, ze, die hebben een eigen verantwoordelijkheid. Maar de ouders zijn tot ze 18 zijn toch ook echt verantwoordelijk ja. voor het gedrag. Ja, ja, ja, ja. ja. ja ik draaide niet voor niks, uh, Dasha Meldeneau. Komen jullie tegen dat ouders eigenlijk geen idee hebben wat hun kinderen uitspoken? Nou, geen idee is een beetje te veel gezegd, denk ik. Maar eh, veel ouders eh, denken dat hun kinderen braver zijn dan dat ze zijn. Ja, oké. Okay, goed. Ja. Dus voor die ouders is het ook confronterend? Ja ja, ja, ja, ja. Die zijn over het algemeen ook ontzettend boos, hoor. Oké, okay, maar waren die onderbroken? Ja, <laughs> ja, hebben jullie ook wel eens... Um... Kinderen die meerdere keren binnenkomen. Gelukkig niet. We hebben er eentje gehad die uh, bij ons een tweede keer is gekomen. Maar dat is, komt uit een zeer problematisch gezin. Waar uh, allerlei sociale problemen zijn. Dus... Uh, uh, en we hebben één ander kind gehad wat bij ons uh, opgenomen is geweest, maar eerder in het Spaanse ziekenhuis. Dus we hebben twee residuisten. Geen draaideur drinkers. Nou, gel Nee, Gelukkig niet of ze durven niet meer te komen, woord. dat kan. Maar wij hebben ze in ieder geval niet in ons bestand. Dat nee, is een nieuw woord, maar vertel, je nee, was bezig nee, inderdaad ja. over het ja, dus vervolg. Dus als, als de jongeren ochtends ontwaken, dan hebben ze kort gesprek met ze in aanwezigheid van de ouders. En dan uh, gaan ze naar huis en dan worden ze uitgenodigd... Um, uh, op onze gezamenlijke combinatie ook op Polikliniek is dat vrijwillig? Die doen, het is vrijwillig, we kunnen niks uh, we, kunnen, uh, Niet dwingen. we kunnen niks dwingen nee uh, en uh, sinds januari doen we uh, samen gezamenlijk uh, Polikliniek met een preventiemedewerker van Bereide Jeugd dat is um, uh, Bereider men, kent men van de verslavingszorg, ja. maar die hebben een aparte jeugdafdeling en dat geeft de uh, voorlichtingen eh, en tot januari deden we het eh, gesplitst, dus dan zag ik die kinderen terug op de poli, verwees ik ze naar Breide Jeugd. Eh, ik zag ze nog wel eens terug, maar Breide Jeugd eigenlijk nooit meer. Terwijl daar eigenlijk. Eh, dat, dat, dat is pas echt diegene die wat mee kan. En wat ja, we nu dat is zien. Dat Nazorg, die zullen we. Echt nodig naar, Nou ja, dat is in ieder geval uitge, uitgebreide uitleggen. Over wat het, wat wat het doet, doet. Alcohol met je. Met je. En hoe ja. kunnen we zorgen dat je het in vervolg niet nog een keer gebeurt. Zeg maar. Wat we nu doen is dat we samen. Eh, de kinderen zien. Dus we hebben. één keer per maand hebben we. een eh, alcoholpolie. Waarbij ik kort. Zeg maar. Gedurende een kwartier ongeveer. De jongeren. En zijn of haar ouders. Eh, de medische problemen bespreekt nog van nou, wat doet alcohol met je, waarom maken we dan zo, om zorgen om eh, de kans op eh, eh, verslaafd te raken aan andere middelen of daar eh, het risk voor te zijn en het feit dat je er wat mee moet doen eh, en niet dat, dat je niet mag drinken maar dat je weet waarom drank niet ja, wat het met je doet. En vervolgens doet de preventiemedewerker heeft zo nog drie kwartier de tijd om even met die jongeren verder in te gaan op, weet je, om gewoon kennisverruiming. zeg maar. Um, en wij hopen daarmee. ...toch een beter preventiestuk aan te bieden. Hebben jullie wel eens nagedacht over daar een scholenproject van ja, te maken? Ja, doen, doen, doen we ook. Op middelbare Doen we ook. Ja? Eh, preventie, eh, Breiden doet het al jaren. Die loopt alle middelbare scholen in Hallen en omstreken af. Desondanks zien we ze toch op de poli. Ehm maar dat doen we recent, hebben we nog bij het Harlem College, Sterrencollege, een extra themadag gegeven. Eh, daar wordt nu nagedacht over themaavonden op sportclubs, want daar, daar wordt ook nog het een en het ander gehezen. Dus de bibliotheek in Haarlem eh, gaat binnenkort de informatie aanleveren. daar gaan we ook eh, ons bijdrage aan leveren. Dus we proberen wel toch zoveel mogelijk maatschappelijk ja, die publiciteit, uh, gewoon publiciteit gewoon zo te voeren. Net ja. als in de tijd met dat roken. Ja. Dat het maatschappelijk gewoon niet uh, nat dan. Ja. Ja. ja, daar moeten we ja, naartoe. Daar moet je volgens mij naartoe en verhogen van prijzen. Ik weet het niet. Ik denk dat nee. we daar niet de oorlog mee gaan winnen. Nee, het was, het was een vraag aan het einde van het artikeltje wat ik las. Ja. Ja. Ja. ja, nou ja... Dat zou kunnen, maar inderdaad, het is nooit echt het antwoord. En je ziet het aan Noorwegen, Zweden. Daar wordt dan stilletjes gedronken. Ja. En misschien wel kwalitatief slechter alcohol ja. dan... Ja. Maar goed, de oplossing is er niet alle minuut. Uh, mijn vraag is, je praat over dat hele proces. Uh, is dat allemaal vrijwillig? Voor de patiënten? Ja, voor de patiënten. Degene, ja, voor ja. De patiënt. ja. Als ze zeggen van, uh, na uh, de, de spoedeisende hulp, dag... Dat, um, of, ja. of, of wordt er toch druk op uitgeoefend? Dat ze toch ja. wel terugkomen? Ja, er wordt wel druk uitgeoefend tot op, eh, tot op zekere hoogte. Kijk, dus uiteindelijk is het zo dat eh, eh, wij wel een zorgplicht hebben. Maar... Eh, je kan mensen toch niet dwingen totdat ze echt een gevaar worden voor zichzelf. He, dus mocht, stel dat, dat er, dat er kans eh, is op herhaling. of als je echt een, een recidivist tegenkomt, dan vind ik het wat anders. Dan zou je echt met dwingen naar maatregelen kunnen komen. Hoe, hoe kun je die afdwingen? Via rechter? Nee, in de extreme, nee, dat niet. Ja, nee, dat kan denk ik niet. En, maar het zijn allemaal minderjarigen, dus dan zou je via het mailpunt kindermishandeling kunnen werken. Oké. Okay. Ja. Er zijn wegen om dat af te dwingen als, als jullie een gevaar ziet? Ja. Mensen voor ja, zichzelf, ja, ja, ja, dat dat kan, Kijk, als er echt gevaar is, dan, dan kan je dat zeker afdwingen. Maar het probleem is, is dat het. Um, dat ik bang ben, zeg maar... Ja. dat het te weinig, te licht is... om echt een dwingende maatregelen op te leggen. Dat is niet aan ons. Dat is inderdaad aan een rechter... of aan, eh, aan mensen van jeugdzorg. Ja, want er zijn toch diverse initiatieven... heb ik inmiddels begrepen. Ja. En, een arts die op een gegeven moment zei... laten gewoon voor betalen... of hun ouders betalen voor de zorg... maar dat kan er ook niet door, heb nee, ik begrepen. Klopt. Inmiddels. Dus dat ja. zou dus een verandering in de politiek moeten betekenen. Of in... waarin... Ja, nee, je, uiteindelijk wil je inderdaad dat vanuit de politiek iets gaat veranderen. Ja, ja. Weet je, weet je, het, het laatst had een oude tegen mij gezegd van, nou, het is een heel mooi initiatief wat jullie doen, maar wat ik eigenlijk, wat mij een doorn in het oog, vindt... Zit, zeg maar, is dat sportverenigingen worden heel vaak gesponsord door alcohol. zeg ja. zegt: ja, Kan je daar niet wat aan doen? Die zegt: Nou, ik niet, dan moet je bij de politiek zijn. Ja. Dus dat, dat is wat ik bedoel. Het is een veel meer maatschappelijk het probleem dan een medisch eigen... probleem. Ja, ja. Haal, haal maar eens het biertje weg uit de uh, sportkantine ja. ja, dat kan niet. Nee, Dat willen ze niet. Nee, nee maar dat, dat, is, dat, is het, dat is denk ik toch het grootste probleem. Ja. Dat ja, alcohol zo verweven zit in ons Nederlandse maatschappij. In onze gezelligheidscultuur. Maar ja, gezelligheids dat is op cultuur. zich niet zo erg. Een glaasje wijn bij het eten is ik, helemaal niet erg. Nee, maar het is de te, zeg maar. Het zijn de excessen. Ja, en nee, Toen we bij de beginvraag, toen er gevraagd werd... is het anders dan vroeger? Uh, nou doe ik even in mijn eigen herinnering. En daar waren natuurlijk ook altijd excessen. Maar vaak was het zo... Ik heb weet zelf en van mijn kinderen dat, ja, je gaat een keer te ver. Als je 16, 17 bent, dan drink je een stukje, je krijgt, en je bent doodziek en je doet het niet meer. Nee. Want je was zo ziek en je voelde ja. je zo beroerd. Je denkt de volgende keer, nee, dat doe ik niet. Ik, ik drink wel een biertje, maar niet meer zoveel. Ja. Uh, en dat beeld schijnt dus veranderd te ja, zijn. Ja, dat is wel zo. Maar wat denk ik, wat het nog, het meeste dat u geleid heeft, is dat de drankjes veranderd zijn. Het zijn geen biertjes meer wat ze drinken. Ze drinken met name sterke drank. En het zijn zoete drankjes. Dus voor je het weet, hè, ben je dronken. Zonder dat je daar ja, erg in hebt, ja. zeg maar. Als wij op een feestje een fles Martini hadden, dan was het al heftig hoor. Ja. En het is, gaat nu om whisky. Dat gaat zo het label naar binnen werken. Hè? Rum cola. Niet een beetje rum. En heel veel cola. Nee, heel veel rum. En een klein beetje cola. En ja, dan... en er is dus... natuurlijk ook veel meer geld bij, uh, bij de jeugd tegenwoordig. Wij deden vroeger de Martini omdat het goedkoper was. Ja ja Ook dat, ja. Ja, ja. Goed. Uh, wij weten een hoop meer. Nee, dat is waar. En uh, ik zou zeggen, ja, dit is pas het begin voor jullie, neem ik aan. Klopt. Het wordt een heel gevecht. Ja, dat is ook zo. Maar daar moet je niet voor schuwen, denk ik. Nee, nee, nee. kwestie van lange adem. Gewoon stug door. door blijven gaan en blijven verkondigen waar je in gelooft. En uiteindelijk uh, heb je in ieder geval je steentje bijgedragen. Ja. Dat is in bij. ieder geval uh, heel veel succes in sterkte. Ja. En heel erg bedankt voor je komst. Ja, veel succes. Dank voor jullie u dan. wel. We gaan zo naar het nieuws en onze sponsorberichten. Maar we gaan eerst nog eventjes naar een muziekje luisteren. En een vaste voorschotje nemen op het feest vanavond. Herman Brood, Saturday Night.